Financieel woordvoerder Plasterk van de PvdA zei in het programma Met het oog op Morgen... dat de partijen een sociaal alternatief opstellen voor de ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen... die het demissionaire kabinet wil doorvoeren. En Roemer heeft goede hoop dat de vier partijen er samen uitkomen. Direct na de vorming van een nieuw kabinet zullen de Amerikaanse regering en de NAVO contact opnemen... om te praten over een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de oorlog in Afghanistan... Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Daalder, in een interview met de NOS gezegd. Vorige week zei de missionair minister van Defensie van Middelkoop dat de Amerikaanse generaal Petraeus Nederland heeft verzocht een bijdrage te leveren aan de trainingsmissie in Afghanistan. De ambassadeur Daalder wil eerst de formatie van een Nederlands kabinet afwachten voordat hij wil gaan praten over de inhoudelijke invulling van een verzoek aan de Nederlandse regering.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 De Chinese premier Wenji Bao eist dat Japan een gearresteerde kapitein van een vissersboot onmiddellijk vrijlaat. Het is voor het eerst dat de premier zich met de zaak bemoeit. De Chinese vissersboot botste begin deze maand op twee patrouilleboten van de Japanse marine. In eerste instantie werden alle Chinese opvarenden gearresteerd, maar nu houdt Japan alleen de kapitein nog vast. Het weer op veel plaatsen mistbanken en minimaal rond 10 graden. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en later op de dag zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, u luistert naar het Kunst- en Cultuurcafé op vrijdagavond 10 september. We zenden live uit vanuit Hotel Hoogland naast onze watertoren. En de muziek die u hoorde is van Ira met Ameno. Presentatie: Tom Hendricks. En die van de De techniek: Roy Haldeman. We hebben de volgende gasten voor u uitgenodigd. Hij is al aangeschoven om 7 uur. Jaap Brugman van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zandvoort. En natuurlijk morgen de Open Monumentendag. Om half acht komt Robin Gansner. Hij is fotograaf en heeft een eigen website: zetvoort.nl. Om acht uur komt Nikki Jacobs met haar band Nikitof. Om half negen komt onze bekende pastoor Duivens met veranderingen in de kerkmuziek. op vrijdagavond 10 september. En tegenover ons zit Jaap Brugman. Hij is van de stichting Behoud Cultureel Erfgoed in Zandvoort. Jaap, welke verenigingen zijn aangesloten bij de SBCE afgekort? Ja, die afkorting is een beetje lastig. Maar inderdaad, we noemen het kort gezegd uh, Erfgoed Zandvoort. Eigenlijk behoud hoort ervoor te staan. Behoud Erfgoed Zandvoort. En vorig jaar ben ik benaderd door een aantal verenigingen... om uh, om de mogelijkheid te onderzoeken om de zaken een beetje te coördineren... met een aantal verenigingen. Uh, samenwerkersverband te gaan zoeken. Uh, we hadden toen wat, de kwestie met, uh, met de artema collectie en, en, uh, en, en dergelijke dingen. En toen kwamen dus een aantal verenigingen bij me om, uh, om dat een beetje te gaan coördineren. Dat was het genootschap, dat was de Wurf, dat was de Bomschuitenclub. Dat was het Jutusmuseum. Uh, bouwbomschuit... Uh, de, de stichting van uh, uh, van Leonard de Jong. Uh, dus uh, de oude namen de oude zaken dus, uh, te onderzoeken. En uh, nou ja, zo hebben we een aantal verenigingen bij elkaar. Het Bunkermuseum. Het Bunkermuseum ja, was er dan ja. ook bij, dat is helaas uh, wat later dus teruggetreden. Maar ik hoop dat ze, ons, dat ze weer de kans krijgen, uh, wat mij betreft helemaal, dat ze ook zaag, zelf willen weer terugkomen. Nou, ja, ik heb gehoord dus, van betrouwbare kringen dat ze graag willen terugkomen. Nou, de, van harte welkom, jullie worden met open arm ontvangen. En uh, de groep is verschrikkelijk goed. Uh, we werken op een leuke wijze samen. Het is zo dat iedere vereniging, die is met zijn eigen gedoetje bezig, om het zomaar even plat te zeggen... En wij proberen dingen op te pikken die de verenigingen, boven de verenigingen staan en, en daar iets mee te doen. Want jullie zijn begonnen op 27 maart 2009, dus eigenlijk al meer dan een jaar is deze vereniging, ja, ja, deze stichting Ja, dat klopt. Ja, het is al twee jaar bijna. Wie is er met het idee gekomen om meer, meer met elkaar samen te werken in antwoord. Ja, dat idee dat was er natuurlijk al langer, maar ja, er zijn verschillende belangen die botsten een beetje hier en daar. En ze zochten eigenlijk een, een beetje een coördinator die dat een beetje bij elkaar wilde brengen. En, en nou ja, toen hebben we daar wat koppen om de tafel gezet. En ik mocht daar als voorzitter optreden. En tot nog toe uh, lijkt het me redelijk te lukken. Er was ook een open dag. Uh... Ik hoor niet. Er was een open dag op 17 oktober 2009 in de krocht, toen jullie voor het eerst met z'n allen naar buiten kwamen als stichting. Wat waren zo al de activiteiten? Nou, dat was puur een presentatie toentertijd van, van de diverse verenigingen. Daar hebben wij ons eigenlijk niet zo erg mee bemoeid. De diverse verenigingen hebben zich daar gewoon gepresenteerd met hun eigen programma's, met hun eigen ideeën, met hun eigen uh, zaken waar ze mee bezig waren. En wij hebben daar gewoon uh, eigenlijk heel weinig mee gedaan, omdat het een zaak is van de verenigingen samen. Maar wat waren de activiteiten zoal op die dag? Want je hoefde niet alleen in het gemeenschapshuis langs al de tafels. Dat je oude oh nee, dat was, dat, dat was eerder. Dat was, de, dat was de vorige open monumentendag. Oh, dat was, dat. was op monumentendag. Dat was een monumentendag. Met die mooie slooproute. Met die slooproute was dat. gans Ja, dat was de, de slooproute waar we dus een, uh, we dus een, een, een luik in geslagen hebben. Ja. En, en daar, waren dus echt, uh, daar wilden we aandacht vestigen op, op, op, op het vele wat in Zandvoort verdwenen was. En wat er mogelijkerwijze nog gaat verdwijnen, wat wij dus proberen tegen te houden. Want ja. dat is een stukje waar we dus uh, ons hart voor maken. Het erfgoed, behoud erfgoed zandvoort. Ja, jullie zijn nu ruim een jaar bezig. Al die verenigingen waren eigenlijk eilandjes op zich. Ja. Uh, heb je nou de indruk dat er toch dan weer samenhang komt? Nou, zoals ik het vandaag dus weer ervaren heb, vandaag hadden we dus de eerste uh, open monumenten dag. Dat was dan voor de, voor de scholen, voor de kinderen, voor de klassen heb ik daar een bijzonder positief gevoel over. Het ging uitstekend met elkaar. Mm -hmm. Ik heb ook trouwens het de, de, de, de, de waterleidingduin nog vergeten. Hè? Die waren er ook vandaag weer aanwezig. Ja. Goos. Ja. En uh, zo'n hele groep van die mensen die dus samenwerken... en samen dus een tentoonstelling hebben georganiseerd, opgezet hebben. En dat, uh, Die doet dit en die doet dat. En het was een, uh, een fantastisch geheel, moet ik zeggen. Je vertelde net al buiten de uitzending dat er waren heel veel scholieren... Hadden ze enige interesse? Het was, er waren vandaag zo'n meer dan 100, 5, 110 scholieren van diverse scholen. Uh, je hebt natuurlijk als er zo'n zo 30 kinderen binnenstormen in een museum. Oh, ja. ja. ja. Moet je, uh, Schut. Schut. Dan is het meteen van, ja. Maar ongekend hoe gedisciplineerd en hoeveel aandacht er was voor de diverse onderwerpen. Geweldig. Dat was enorm. Hm. We hadden dus, de zaak werd gesplitst in, in drie verschillende groepen. En, uh, we, hadden een, we hebben een in het museum, ik weet niet of je daarop komt, een, een water- en vuurwinkeltje. We hebben uh, dus de, de, de, aandacht voor de pompen, oude pompen in Zandvoort. Ja. En we hadden een heel plateau met diverse soorten water. Mm. Waar men een soort quiz mee kon doen en tekeningen kon maken. De aandacht was er 100% voor. Geweldig, ja. Er was ook zeewater om te proeven geloof ik. Er was ik. zeewater, er was vuurwater, en, uh, er was vijwater, was suikerwater. Er was, was... was alle soorten water. Rioolwater was er zo. daar ook van proeven? Alle soorten water waren. Was dit misschien van tevoren ook uh, voorbereid door uh, de leerkrachten? Uh, er waren leerkrachten die daar al een lesuur hadden voorbesteed al, ja. mm -hmm. ja. Ja, dat, een stuk. dat was heel goed natuurlijk. Ja. En verder hadden we natuurlijk een paar heel geroutineerde vertellers daar... die, die daar echt van alles onder voor konden vertellen... en waar men heel zeer geboeid naar luisterde. Oh, dat is leuk inderdaad, ja. ja. we hadden het dus net al even over die historische route op vorige Monumentendag. De slooproute van Bob Gansner. Uh, eigenlijk is dat een aanklacht, zo'n route. Ja, dat zou een aanklacht kunnen wezen. Maar morgen hebben we weer een route... En die wordt weer met leiding van Bob Gastel gedaan. Als er tenminste voldoende belangstelling voor is. En we hopen dat wel. Uh, dat is de route waar vroeger de oude dorpspompen gestaan hebben. Dus een korte route van een half uurtje. Pompen? Pompen, pompen ja. Oh ja. We hebben hier in Zandvoort zo'n, zo ik, moet ik uit mijn hoofd hebben zo'n negen dorpspompen gestaan. Oh. Waar dus gewoon de bevolking van Zandvoort hun drinkwater van konden, konden betrekken. En Zandvoort was wat dat betreft natuurlijk een verschrikkelijk gezond dorp. Want het duinwater, het ja. grondwater, was natuurlijk onbesmet. Het was, was helder. Drinkwater. Er was wel kalk in. Ja, maar daar werd je niet ziek van. in. Ja, goed dat voor, dat de oudjes, ik. voor de oudjes. Botonkalking. Maar waar, waar stonden die allemaal dan? Ja. Nou, uh, we hebben de route dus op het Kerkplein. En daar naar boven toe gaan we langs de kerk. De kerk doet trouwens ook morgen mee in de Open ja. Monumentendag. Ja. Uh, dan gaan we naar boven toe, naar het Schelpenplein, daar hebben we heen gestaan. Van het Schelpenplein naar het Dorpsplein hebben we heen gestaan. Van Dorpsplein gaan we, die is trouwens verhuisd en er staat nou een replica op het Gasthuishofje. Mm -hmm. Dat is echt een replica zoals die vroeger stonden bij ons in, in, in Zandvoort. De in de Pakveldstraat en bij Nuff hebben er gestaan En op het Ratusplein geloof ik heeft er een. gestaan. Dus door het hele dorp hebben we een aantal pompen gestaan. Ik denk dat ik een paar plekken nog vergeten ben. Maar... Mm. Dat kan morgen dus bekeken worden in het museum waar ze allemaal op een plattegrond aangegeven staan... waar ze geweest zijn en hoe ze eruit gezien hebben. En de gids vertelt het inderdaad. Uh, en wij zijn er ja. gewoon bij allemaal en de, de gids vertelt dat. En, uh, ja. Maar we zaten in de Courant ook, uh, omdat het thema natuurlijk uh, met Open Dag over water gaat en loop naar de pomp. Heeft Nel een heel leuk stukje geschreven inderdaad over de pompen en inderdaad waar het vandaan komt, loop naar de pomp. Ja, ja want dat moest je gewoon vroeger. Als je wat water ja. wilde halen en er kwam opeens onverwachts visite. Oh, help, ja, dan moet er meer water gehaald worden, want er moet tegenzet. Nou, een van de kinderen die werd dan weer naar de pomp gestuurd, loop jij even naar de pomp. Ja. En daar komt eigenlijk die uitspraak ja, natuurlijk, vandaan. Natuurlijk, spreekwoorden. Een paar vanmiddag trouwens meerdere ook, de onderwijskrachten die zeiden van, ik ga wat doen een ik worden overwater. <laughs> <Dat was een laughs> leuke suggestie. Ja, en, en dan heb je natuurlijk de, morgen dus die pomproute. Ja, dat is wel een enorm leuke leuke suggestie. En we hadden als, als nationale monumenten uh, thema was het de smaak van de negentiende eeuw. Dat was het geval, dus. Hè. En uh, ik was bij die bijeenkomst en toen dus kwam ik hier dus in onze groep. Eén keer in de maand of zo komen we een keer bij elkaar en dan, nou, dan ga je dat ga je dat uh, naar voren brengen. Maar er is in Zandvoort natuurlijk niet zoveel meer van de 19e eeuw nee. over. Wat we hadden, dat stond aan de boulevard en dat is in de oorlogsjaar gesloten. Ja. En ja, wat, wat kunnen we daarmee? Er zijn maar enkele gebouwen nog, enkele huizen. Je kan niets over die 19e eeuw, over, over dit jaar al heen gaan, maar er zijn maar enkele gebouwen die daar echt voor in aanmerking kwamen. En welke? Nou, dat is de kerk natuurlijk. Ja. Als er maar één. En, en, het museum, en welke kerk? We hebben de, de, de protestantse kerk. En er zijn natuurlijk ook bepaalde dorpsverzichten nog wel. Ja. In de staat zijn enkele huizen. Het notarishuis bijvoorbeeld. Van, ja. Dat is ook een gebouw wat, wat uit een villa... wat voor de negen, omstreeks 1900 of de vlak voor gebouwd is. Ja. Er zijn dus wel wat gebouwen. Het raadhuis? Het raadhuis is van 1910 of 1920 ja. zelfs. Het station... Ook in die jaren, ietsje later, ietsje eerder nog, maar ja. dat, dat, zijn, dat, zijn dat is een randgeval. Zijn we die, die, hadden we mogen, die hadden we mee mogen nemen, daar gaat het ja, niet om, maar toen is gekozen, kunnen we iets met water gaan doen? En daar is dus de variatie op gekomen, de smaak van het water. Heel ja, leuk. Ja. En ik moet zeggen, het is een leuk item en uh, ja, het is, slaat goed aan. Laat je ook de, de mensen die lopen het water weer uh, proeven? Ja, het, uh... morgen bij de opening, we krijgen <lacht> een menu of één We gaan, gaan we beginnen natuurlijk. En dan ja. hebben we wel iets met water. <lacht> Oké, okay, ook iets ludieks weer? Nee, niet zo ludiek. Niet zo ludieks, niet zo maar in ieder geval er komt water. Ik geloof dat, <lacht> dat er nog water uit de kraan komt. Ja, <lacht> ja, met een, iemand met een waterhoog misschien? <lacht> die hebben we niet erbij, gelukkig. <lacht> Jullie hadden toen ook een uh, historische route gemaakt. Wat kun je daarover vertellen en wie deed die? Nou, historische route hebben wij zelf niet gemaakt. Die okay. kwam uit het genootschap. Oké. Okay. Dus daar is, daar is een initiatief genomen door het genootschap uit Zandvoort. In, in samenwerkingsverband geloof ik met, met het Zandvoort Museum. Maar hoe dat precies verlopen is, daar weet ik de finesses niet van. Daar kan ik je niet vertellen. Maar zo hij vertrouwen. is er in ieder geval geboren, de historische route. Maar er is een idee route. geboren. En misschien dat we, de, dat we de komende maanden zeggen, laten we ons daar eens op werpen dat we daar iets mee kunnen doen. En wie deed de rondleiding daarvan? Dat, was, dat, dat, dat, dat, dat kwam uit, het, uit de VVV vandaan. Oh, Oké, okay. die was kant en klaar, die kon ja, je daar gewoon maar halen. Maar de en, die, die jongens uh, ja. Hans en Bob Hals, waren er vaak bij betrokken. Dat ja. moet ik wel even, even melden. Ja. Er waren wel jongens die daar echt... Uh, ja, het is leuk als iemand meegaat inderdaad. Ja. Ja. En wat werd er eigenlijk zo al gesloopt en nog steeds in Zandvoort? We hadden het over de slooproute. Er wordt natuurlijk ja. van alles gesloopt. En, uh... nou, je hoeft de weg maar te bekijken. Oh, ja, ja, precies. Ik, er weer ik, een, hoef, ik hoef er niet veel over te vertellen. Er staat er weer een op invallen, hè? <laughs> ja, dat gaat, dat gaat maar door. En, uh, het is heel vreemd. Landelijk maak je dat natuurlijk. Ik kom ook nog wel eens ergens anders. Ik was een paar weken geleden in Weespen. En dan staat er een Geef het maar even aan. Dan staat er een, voorgevel, een oud Weespen. Weespen is heel oud. Een oud vestingstadje. Uh, er staat een oude een voorgevel, Die staat er helemaal in het oude stijl. gestut en, en daarachter zijn ze met grondsanering bezig. En er wordt een, huis, een nieuw huis achtergebouwd. Maar de gevel, het aanzicht blijft hetzelfde. Ja. En zo kan het ook gebeuren. Ja, precies. Het zo is veel kan mooier. het ook gebeuren. Ja. Maar uh, kennelijk speelt natuurlijk hier. Een, uh, het geld speelt natuurlijk een grote rol. Dat begrijp ik ook wel. Het Oranjehuis geeft een goede voorbeeld, hè? Ja, het Oranjehuis, ja. Dat, uh, dat. Ja, ik heb nou toevallig. een praatje over. Maar uh, ik heb op de website van het Heemschut. Ja. heb ik het jaarverslag gelezen. Van het Heemschut. En daar staat de Zandvoortse Watertoren prominent als blikvanger op de eerste pagina. En wordt ook genoemd als, als, als monument in Zandvoort. Ja. Als bedreigd gebouw. Als bedreigd gebouw. Ja. En zij zeggen dat moet bestaan blijven, deze watertoren, zoals die hier staat. Ja. En waarom? Omdat er een bepaalde... Het is natuurlijk geen oud gebouw nog. Nee, nee, dat is waar. Maar ja. er zit een architectuur in van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een soort haar, Dat zijn een groep architecten geweest in Den Haag, geloof ik. En die hebben deze vorm, deze raampartijen enzovoort, die hebben ze dus gebouwd. En dat was een speciaal, is een speciale architectuur. Vandaar dat ze zeggen, ja, dat is een speciaal gebouw. Ja, laat het En dat, staan. Moet proberen, dat moeten we proberen te handhaven. Identiteit behouden. Je had het over heemschut. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat is dat? Dat is een landelijke organisatie die probeert dus uh, erfgoed all in the land, all overal in het land... ...te bewaren en te beschermen. Ook onder andere met subsidies... ...met juridische procedures als het nodig is. Ja. Uh, onze Haar majesteit koningin... ...daarom kwam ik ook even op... ...is daar beschermvrouw van. Ja, ja. <laughs> dus. <Zit> Maar ondertussen. <laughs> maar, zo, zo ligt dat natuurlijk allemaal heel dicht bij elkaar... Ja. Het is dus bijvoorbeeld in de Halterstraat uh, zijn die huisjes gesloopt. En er uh, zou eigenlijk volgens de wet moet er archeologisch onderzoek gedaan worden. Nou weet ik, iemand die heeft een brief gestuurd van luisterers. Dus jullie zijn het vergeten. Wat gaat er nu gebeuren? Krijg je keurig een standaard brief terug. En in de tussentijd wordt het gewoon uh, doorgegaan ja. met de bouw. Dat kan eigenlijk in bij wezen te vliezen. Wij waren daar gewoon niet te laat mee. Dat is, dat, is, dat, is, dat is net in de jaar, dus een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, ja. is, daar, is dat opgestart allemaal. En, ja, als, als er nu iets gaat gebeuren, dan hoop ik er als een bok op de tafelkist op te zitten om daar dus aandacht voor te krijgen. Maar voeren. er zijn toch wettelijke bepalingen voor? Ik bedoel, de gemeente nee. weet doen nou, goed dat als het daar gesloten uh, Die wet is net anderhalf wordt. jaar geleden ingevoerd. Ja, maar dan nog dat ja. weten ze donders goed. Er zit ja. daar een ambtenaar die betaald wordt ervoor en zo. Maar ik denk dat het uh, vervelend is en maar zo snel mogelijk ja. gaan bouwen klop. want het kost allemaal te veel geld. Klop, klop. Ik denk maar eigenlijk moeten ze zichzelf uh, eventjes uh, berispen. Van luister, ja. eens, doe even uh, archeologisch ja. onderzoek. Want het, het uh, genootschap oud Zandvoort kan uh, bewijzen dat daar vroeger uh, mensen hebben gewoond en wie weet wat er nou allemaal kapot is gemaakt aan archeologische vondsten. Ja. Wat heeft een heel leuk in het Zandvoortmuseum het kunnen liggen. Hetzelfde, hetzelfde is gebeurd met de poststraat, met het posthuis natuurlijk. Hè? Ja. ja. Het is ongelooflijk. dus dan nou moeten we als burger jammer. moeten wij uh, de straat op en uh, ja, de barricades dat... en de gemeente weet het donders goed zelf. dus jammer. jammer. Dat dit gebeurt. ja. maar goed, dat betekent dus dat jullie uh, met argusogen elke beweging in Zandvoort nu moeten gaan uh, gaten slaan. Uh, we houden dit al in de gaten. ja. en, en, en uh, kijk, we, zitten, we noemen ons behoud erfgoed. dus uh, en erfgoed is alles wat wat uh, ook een stukje cultuur. Uh, uh, Erfgoed is eigenlijk ook een erfenis. Een erfenis, daar kan je, daar kan je heel zuinig mee omgaan. Je kan een bros die je van je moeder hebt georven. Die bewaar je. Of een ring. Ja. Dat zijn hele zuinige dingen. Daar ben je zuinig op. Maar ja, er zijn ook stukjes erfenis die verdwijnen. Die, die, die worden verwaarloosd. En daar moeten we proberen zo'n evenwicht in te vinden dat dat niet gebeurt. Dat we zuinig met, onze, met ons erfgoed opgaan. Want ik heb altijd al gezegd... dat werd gisteren ook weer bij die... Bij die uh, opening van de Nationale Monumentendag gedaan in Apeldoorn. Zonder een verleden heb je ook geen heden en ook geen toekomst. Je kan alleen maar, je kan alleen maar zien waar je heen gaat als je ook weet waar je vandaan komt. Ja. En dat zijn dingen... Dat ja, klinkt een beetje hoogdravend, maar... Nee, maar het is in wezen wel het is zo. is wel zo. Ja. En, uh, en daar moeten we geloof ik aan werken. En er is, er is misschien de laatste 40 jaar in, in het neoclassicisme... Neo, is te veel weggevallen in, op dat gebied. Men had te weinig aandacht voor, voor dergelijke zaken. Ja, en bovendien alles moet vlug, vlug, vlug. Hè? Want uh, elke minuut die je verspilt kost tijd. Ja. Ja. De Stichting behoud cultureel erfgoed Zandvoort... wil kennis brengen aan de Zandvoortse burgers en toeristen... via tentoonstellingen, lezingen, permanente digitale presentaties. Hoe ver zijn jullie daarin? Eh... Uh... Wat betreft dus de presentaties, zijn we nu dus met, met, uh, met de monumentendag bezig. Ja. We hebben dus uh, de onthulling van de Gertenbach-plakketten uh, gehad ja. op de achterweg. En we proberen dus zo af en toe zoiets daarvoor uh, te organiseren en aandacht ervoor te vragen. Maar ja, in de digitale presentatie, daar moet je een ruimte voor hebben. Ja. En, en, en dergelijke dingen. En die hebben we niet. Hm. Uh, heb jij niet een worden... kamertje over in je huis? Uh, misschien wel. <laughs> Mijn huis is ook van 1900, dus zit net op de okay, redder Oké, <laughs> nou, dan uh, mogen we er. <laughs> maar maar uh, misschien in het museum dat er wat mogelijkheden zijn om dat in de toekomst te gaan organiseren. Het Zandorp museum. Zandorp museum, ja. Ja. Ja. Hebben jullie al een vast contactpersoon bij de gemeente? Ja, ja. ja, ja. wie is dat? dat, is, dat is Henk uit Slink dat okay. is, uh, en, en Laura Boeij, dat zijn de vaste ja. personen die daar oh. ja, dus... Uh, ons, ons, ...waar we, onze aanspreekpunten zijn. En, dat is, uh, en uiteraard de wethouder gertonen. Uh, ja. En dat, uh, de, de contacten zijn prima. En ga je ook naar gemeentevergadering? En vraag je dan spreektijd als ja. er iets is dat je ja, denkt van... Ja. Nou, we moeten wel even de tussendoor tijd hebben natuurlijk. want ja. uh, Je hebt ook nog wel eens andere dingen te doen. Maar Kun je een als, als voorbeeldje ik, uh, geven? Wat heb je dan gedaan ooit? nou Ik ben met de bomschuit bezig geweest. We hadden ja. eigenlijk de uh, afgelopen keer in, in, uh, op de commissievergadering moeten zijn... ...maar ik had een vergadering er, ergens anders van de, van de sportvereniging en ik was te laat. Maar vertel eens van de bomschuit... Wat je Vertel eens van de bomschuit. Nou, de bomschuit hebben we al een presentatie toe overgehouden toen. Hè, de bouw ja. van de bomschuit. Ik ben uh, bij de stevbekundige geweest. En met, met meerdere mensen. Met, uh, met ons, ons bestuur. Maar dat, dat, uh, dat ligt stil. Volkomen stil. Dat is die grote boot die je op een plein zouden, die zouden willen hebben. een plein hebben. Ja. of ergens anders gebouwd of gepresenteerd willen zien. Kun je er iets meer over vertellen van mensen die dat nog niet weten? Of denken, oh ja, verroest dat plan was er. Het wordt inderdaad ah, een plan. grote bomschuit, uh, een identieke, een, uh, een, een, een, een bomschuit wezen op, op, op, op waar al grote. En wij hadden het idee dat te bouwen op het, uh, op het Gasthuisplein, Gasthuisplein. En daar dus een soort uh, maritiem uh, verhaal omheen te maken, een strandverhaal omheen te maken. Dus met bomschuit, met schelpenkar, met, met uh, strandkar enzovoort meer. Maar men heeft, men heeft kennelijk andere ideeën over het Gasthuisplein. En zegt, ja, dat, dat, dat, dat, dat willen we daar niet hebben. Maar ik heb ook geen reactie gekregen. Waar we hem dan wel hebben? Badhuisplein? Uh, nou ja, Badhuisplein zou een optie wezen. Het zou ook op een rotonde kunnen bijvoorbeeld. Als je binnenkomt rijden. en energie... oh, ja. uh, dat, dat werd gisteravond ook gezegd. Er, er worden heel veel rotondes gemaakt. En elke, op elke rotonde moet een beeld staan. Ja, ja. waarom dus, geen schip? Ja. Waarom niet een boot? <laughs> <Bom -schuit. laughs> een hebben jullie Hebben jullie wel eens aan gedacht om zo'n ding als het nog te bouwen. En hem dan te gaan... Uh, ...exporteren voor toerisme? En ja, te... hmm. eh, zou kunnen natuurlijk, maar wij zijn zelf een pure vrijwilligersorganisatie, mm -hmm. dus dat is het probleem. En eh, ja, zo'n schip kost toch, moet je rekenen, het, nou, praat, ik praat hier over, over twee jaar geleden zo'n zo anderhalve ton. Dus ja, daar zit toch wel een financieel plaatje aan. Nou ja, goed, maar dat, dat plaatje dat blijft hetzelfde wanneer je hem dus uh, ergens op een plein inzet. Ja, maar goed, er zijn dan... Nu kan je geld opbrengen. Ik heb gevraagd dus uh, aan de gemeente... Uh, er bestaat een, een kunst- en cultuurfonds. Landelijk is dat een 1% van de, van de bouwsom van speciale, van speciale projecten. We zitten nu met een, uh, met een heel groot project, Louis Davidskeray, Maar daar schijnt men geen rekening gehouden te hebben met een dergelijk fonds. Of een plek voor dus, de boot. Ja. ja, maar ook met een... Uh, kijk, als je een project plaatst van 10 miljoen is natuurlijk anderhalve ton in een cultuurfonds... is natuurlijk een, een, een luchtel bedrag inwezen. Als je ook praat over 1% van een bouwzom. Ja. Maar dat, dat fonds is opgegeven. Ja. Die regeling schijnt niet meer te bestaan. Zonde, ja. Dus dat vind ik toch wel jammer. Want hieruit, zo'n fonds, had je dus dergelijke dingen kunnen... Ja. niet alleen een bomschuit, maar had je ook andere... Ja. Uh, cultuurzaken kunnen, kunnen bouwen of, of kunnen maken. We wilden even een muziekje tussendoor doen. En dan komen we weer terug... ...avond. Dit is niet echt monumentale muziek, hè? Nou, misschien voor de jeugd wel. <laughs> Wij zitten in Hotel Hoogland, naast de Watertoren. En tegenover ons zit Jaap Brugman van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zandvoort. Jaap, aanstaande zaterdag, oftewel morgen is weer de landelijke open... open nou, we gaan nog stotteren ook. Open monumentendag. Wat doet Zandvoort en wat doen jullie? Ik heb het net een beetje al uitgelegd dus uh, het landelijk thema is de smaak van de 19e eeuw en uh, Zandvoort heeft wat dat betreft niet zoveel meer te presenteren in Zandvoort want de 19e eeuwse gebouwen die zijn uh, in de oorlogsjaren gesloopt langs de boulevard en uh, samen hebben we toen besloten iets te doen met de smaak van het water en water is voor Zandvoort natuurlijk van een, het, het, le de levensbron de mag ik wel zeggen en vandaar dat we dus uh, op dit thema zijn, zijn verder gegaan en daarbij willen we dus speciale aandacht vragen voor de pompen. En mogelijker ook een klein beetje de badcultuur die er vroeger was. En, uh, nou, op, de, op deze items doorgaande hebben we dus een soort fototentoonstelling gemaakt in het Zandvoortsmuseum. In samenwerking met het Zandvoortmuseum met Sabine Huls. En, uh, Hoe laat is die open? We gaan morgen om 1 uur open. Een beetje officieel denk ik, maar dat weten we nog niet precies hoe Flesche het gaat. Een flesje water erbij. Een beetje. flesje water denk ik, dat zal wel uh, het item worden. Verschillende smaken, zout ook zondag zijn we dus weer open van uh, 13 uur tot 17 uur. Zout, beetje En uh, dan hopen we dus daar veel bezoekers te zien. Daar aangekoppeld hebben we In dit dus geval een, is dus het uh, museum gratis toegankelijk. Het museum is gratis toegankelijk. Er zijn ook andere dingen nog te zien in het museum. Dus ook niet alleen onze presentatie is daar. Maar ook andere zaken die normaal in het museum staan zijn ook aanwezig. Daarbij doet ook de protestantse kerk mee. Ja. Die is morgen van 11 tot 4 geopend. En ook om in dat stramien door te gaan. Eh, vonden we het erg leuk dat ook zij willen iets doen met water. En eh, ze, laten, ze laten de doopvond ja. zien. Eh, als het goed is zouden er doopjurken. En het doopregister is erin zagen. Oh, dat kan je misschien zelf zien in het oude kun je zien wanneer je ooit gedoopt bent en ingeschreven bent in het oude doopsregister. Dat is nog heel uniek. Maar waarom doet de katholieke kerk niet mee? Is die niet oud genoeg? Hebben we Is wel? een open monument? Dat is natuurlijk het punt. De katholieke kerk is van de jaren 1920, 1930 geloof ik zelfs. Dus die was wat jonger. Ja. En ze hebben net, daar hebben we ook vorige week nog over gesproken, ja. ze hebben net een open dag gehad. Dus het was voor hun een beetje te veel ja. om daar weer op dit moment weer op in te springen. Begrijpelijk. Ja, um... en we hebben de looproute dan. hè? Dus dat heb ik nog even verteld. Gekoppeld aan dus de pompen. Hebben we de pompenroute. Loop naar de Door de pomp. het dorp. Loop naar de pomp. Ja. En die wordt begeleid door wie? Nou, Bob Gasner heeft zich Bob daarvoor Galsner, beschikbaar gesteld. Ja. Als er voldoende belangstelling is, dan houdt hij die route door het dorp aan de hand van, van de looproute. Hartstikke leuk. Nou, nou, jij kan altijd kostelijk vertellen, vind ik. Bob dus, is altijd ja. een heel smeuïrige ja, verteller. Ja. <laughs> uh, jullie hebben een stichting. Het is dus geen vereniging waar mensen lid van kunnen worden. Nee, de mensen zijn lid van de diverse verenigingen. Ja. En wij zijn, zijn wij zijn dus de paraplu daarboven. Wij zijn de, de stichting die is samengesteld uit bestuurderen van de diverse verenigingen. Dus, dus, dus, dus wij hebben dus gewoon een apart bestuur. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verenigingen. Maar als jullie nou dingen willen organiseren, zoals uh, digitale toestanden uh, zo, dan heb je toch geld van nodig? Nou, wij worden ondersteund door de diverse verenigingen. Dus uh, de verenigingen doen een bijdrage aan ons. Mm -hmm. En we hebben een hele kleine subsidie van de gemeente gekregen voor deze Open Monumentendag. Mogen we weten hoeveel? Uh, nou, dat vind ik eigenlijk niet... Nee, dus niet nou, is goed. Het dus ja. nee, dat, dat zal wel eens een keer te, tevoorschijn komen. Misschien in de begroting, maar dus laten we daar maar niet over praten. Nee, okay. <laughs> in ieder geval is het altijd te weinig. Het is dus. Dus, dus, dus, te weinig, maar we hebben het zelf aangevraagd. En we hebben dit bedrag aangevraagd en het bedrag wat we aangevraagd hebben, hebben we gekregen. Nou, dus, nou, dat, dus, dat is netjes, net, ja. wel dus heel prima. Maar er, er zit niks in dat jullie uh, iets gaan oprichten van vrienden van... Uh, en, of, dat is natuurlijk altijd van harte welkom, maar we hebben daar nog niet direct over, over nagedacht. Uh, <coughs> We zijn nu net anderhalf, twee jaar bezig en, en uh, we zijn druk met onze evenementen bezig geweest die we georganiseerd hebben. En dat vergt natuurlijk ook in het vrijwilligerswerk veel tijd. En de mensen die met ons meedoen, hebben natuurlijk allemaal hun eigen vereniging ook nog waar ze met druk mee ja. bezig zijn. Ja. Hun eigen activiteiten. Dus het gaat alleen maar om, je kan niet, je kan maar één keer, uh, vier, een dag hebben maar 24 uur, je kan niet ja. alles doen. Nee, precies. Waar kunnen de mensen informatie krijgen over de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed? Gewoon even op de website kijken. Vertel. Erfgoed Zandvoort. www.erfgoed.nl ja, ja. er. Wat is je, daar te zien? Daar word je door. Daar zie je dus eerst de plaats in onze, onze ideeën. En dan word je doorgelinkt naar de diverse verenigingen. En dan kan je dus alles bekijken wat er dus verder is. Dus eigenlijk is. alle aangesloten verenigingen, alle verenigingen hebben de geef, website daar. Dus, had, ja. geef aan. dus wij, wij willen niet wij willen niet, dus, uh, je wil niet de rol van de verenigingen vereniging overnemen. Nee, nee. nee, de verenigingen ja. zijn zelf hun eigen... Alleen op dit moment waar we van zeggen, die Open Monumentendag. Die blijft al een paar jaar liggen. Ja. De kerk heeft altijd meegedaan. Ja, precies. Ja, de kerk ja, heeft het altijd meegedaan. Ja, ja. Maar andere zaken. Bij de gemeente is er geen geld voor. Als, als je over monumenten praat bij de gemeente... dan zeggen ze, nee, daar is geen budget voor. Mm, jammer. En het genootschap had daar ook niet direct meer de mogelijkheden voor. Dat hebben het ook al meegedaan een paar jaar geleden. Nou, we hebben het samen opgepakt. En met z'n allen gaat het toch wat makkelijker... dan dat je met één of twee mensen doet. Er is natuurlijk wel een gemeentelijke monumentenlijst. Ja. Doen jullie daar iets mee? Om Wij te doen poppen? er iets mee. De gemeente doet er... Naar mijn mening ook niets nee, mee. Nee, maar maar hij is er wel. Probably, dat zijn het een, probably, een mooie ding inderdaad. Probeer niet bepaalde gebouwen erop te krijgen? Uh, nou, wat ik net al zei, de watertoren zou erop moeten staan. En die staat er ook op. Maar er zijn ook uh, diverse huizen die erop staan, gebouwen die erop staan. Ja, de, de, de, de stationsgebouwen, er zijn er meerdere. Een stationsgebouw is een rijksmonument. Stationsgebouw, ja, dat is een dat is ja. Maar er zijn meerdere gebouwen die erop staan. En ja, we zouden dat een keer moeten, moeten gaan bekijken hoe we daarmee omgaan. Maar ja, kijk, als ik de gemeente bel en zeg je, we, we doen er niets mee meer. Er is geen geld voor, er is geen subsidie voor, helemaal niets. En nee. nee, dat vind ik jammer, dat vind ik heel jammer. Maar, nu net, de laatste commissievergadering is er aandacht gevraagd voor beschermd dorpsgezicht. En dat vind ik al een stap in de goede richting. Ja. En zo zijn er dus meerdere mogelijkheden in Zandvoort om dat te gaan ontwikkelen. Maar wat houdt dat in? Komt er dan ook daadwerkelijk een ambtenaar die uh, mee gaat uh, adviseren uh, of informeren? Een beetje geld? Nee, Hoe moeten we, we dat zien? Hebben we hebben nog niet schad, nee? Nee. nee. Maar we proberen zelf in, in onze eeuwensgroep... Is, is er nog wel een, een dorpsgezicht uh, te beschermen in Zandvoort? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Noem eens. Zeker. Haarlemmerstraat. Ja, ja, ja geweldig. en er is ook iemand in de Haarlemmerstraat die zich daarvoor hard maakt. Ja. En langs de deuren is u geweest hebt gevraagd heb foto van het van Die staat aan het verzamelen op de. Patrick Verheij. Patrick Verhey. Ja. ja, leuk. En ook de Korselorenstraat. Ja, ook oude straat. Dat is ook een oude straat. Oude, Alleen de huizen. jong die spant zich daar erg voor. Ja. En uh, ik zou bijna zeggen ook een stukje Zeestraat, een brede rode straat. Dat zijn straten waar je toch van zegt, jongens. We moeten niet diezelfde kant op gaan als de hoge weg. Nee, nee precies. Want dan gaan we echt benidormachtig of... Uh, <laughs> Alleen de zon ontbreedt. ...tormolino's <laughs> worden. Precies. Dan, dan heeft hij wel zijn naam verdiend, hoge weg. Hoge weg ja. Het wordt langzamerhand een hoge, langzaam al een hoge weg, <laughs> <laughs> nou. nou, ik zou zeggen, noem nog één keer uh, jullie internetsite. Dan kunnen de mensen meteen de computer eventjes... Uh... Nou, erfgoedsantwoord.nl en dat, daar kan je meteen, daar krijg je meteen je link en dan kan je doorgaan. En voor degenen die net intunen, morgen is het open monumentendag en Zandvoort doet daar heel veel aan. Hoe laat en waar? Nog eenmaal dus de, de protestantse kerk van 11 tot 4 met oude uh, doopregisters en uh, mogelijkerwijs doopjurken en een doopvond, Misschien nog een echte doop ook. Dat denk ik niet, Nee, dat zal er niet <laughs> wezen. Man. En het uh, Zandvoort Museum dus met een uh, route loopt naar de pomp, met een route door het dorp. Met uh, plattegronden waar de pompen vroeger gestaan hebben. Met uniek fotomateriaal, dat moet ik wel zeggen, uniek fotomateriaal van oude dorpspompen in Zandvoort. Ja, ik raad iedereen aan, kom een half uurtje kijken. Dus het is dus, gewoon hartstikke en leuk. En een rondleiding met de En natuurlijk het vuurwinkeltje, het water- en vuurwinkeltje. Ja. Wat de Wurf van de week opgebouwd heeft. Geweldig, ja. en, en het laatste mopje daarover, waar de, waar vanmiddag de scholen waren daar. En, wat, was, wat is nou een water- en vuurwinkeltje? Ja, dit is een soort supermarkt. Maar dan 100 jaar geleden natuurlijk, ja. hè. <laughs> en onze Freek, die vroeg zeker met, zijn er nog vragen? Nou, ja, ja vragen. Meneer, verkochten ze hier ook iPods? Oh jee, maar graag. <laughs> nee, die bestonden nee, toen er niet. Geweldig. Maar dat was toch een leuke vraag. Kun je nagaan hoe stellen en hoe je ja, de gedachten van die ja, kinderen gaat? Ja, ja, we zien zo van vuur via de iPod. Mag je, je hartelijk bedanken dat je gekomen bent. En uh, heel erg veel succes en zeker mooi weer morgen. Dank je wel. Ja.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 I'm Ik luister naar het Kunst- en Cultuurcafé op vrijdagavond, 10 september, van Radio ZFM Zandvoort. En tegenover ons zit Robin Gansner. Hij is fotograaf, verslaggever van kranten en sites. Robin, wat wil je over jezelf vertellen? Ja, goedenavond. Uh, wat wil ik over mezelf vertellen? Nou, ik ben 17 jaar. Uh... En uh, inderdaad, fotograaf, verslaggever voor verschillende krantjes, internetsites. Noem eens, welke kranten? Uh, Haams Dagblad, uh, af en toe uh, Telegraaf en ook uh, Krant, kleinere krantjes. En welke sites? Uh, onder andere zetvoort.nl, hoofdstuk uh, ja. ja, eigen site. En ook? Uh, AB Radio, uh, internetsite. Uh, webregio, een uh, aantal andere sites De nog. Webregio ook, televisie. Ja, webregio, uh, ja. Ja. En van welke gansende tak ben jij? Uh, mijn vader is Rob en uh, mijn opa is Hans. Oh. Oké. Okay. Ja. Waar woon je? Ik woon uh, ja, in Zandvoort ook. Ja. Hartstikke fijn. Wat voor werk doe je verder dan eigenlijk de hobby? Of is dat in wezen uh, jou, jouw werk ja, heb, eigenlijk en jouw inkomsten al? In, nou, ik heb in de horeca gewerkt, maar uh, ik kan hier ook wel uh, een mee verdienen. Oké, okay, dus, ja. Maar ja. studeer je nog ergens voor? Ja, ik studeer uh, hotelschool in Amsterdam. Oké. Okay. Oh. Hé, hey, dat is heel wat dan? Ja. Je, je wordt meteen oh, geroepen nee. hier in ja. Hotel Hoogland. Die zijn op zoek naar personeel. Ja. <laughs> ja, ik ben leermeester. Oké. Maar hij gaat alleen maar op voor eigenaar. mag <laughs> hij ja. doen. Ja. Oké, okay, nou, daar wordt hier al op. ...onderhandeld voor een uh, stageplek en een uh, werkplek en uh, van alles en nog wat. Wat voor fotograaf ben je? Ja, eigenlijk een nieuwsfotograaf. Uh, voor uh, ongevallen nieuws, incidenten, uh, evenementen, openingen, dat soort dingen. Ja. En uh, in de buurt van Zandvoort. Maar ja, nou, studeer dus in Amsterdam. Ja, natuurlijk. Dan gaat de pieper af. En wat doe je dan? Ja, dan heb ik daar geen tijd voor. Nee. Maar, <laughs> maar, maar, maar probeer dan achteraf... ...nog aan materiaal te komen. Of ja. dat mensen daar met een telefoon hebben staan te fotograferen. Ja, of dingen. of uh, ja. collega's kan je wat voor, uh, voor mijn eigen kan ik daarvan krijgen. Mm -hmm. En voor de kranten, ja, die moeten het dan zonder mij doen. Ja. Dus, ja. Wanneer ben je begonnen met fotograferen? Ongeveer uh, twee jaar geleden. Zo en, kort pas? Uh, ja, sinds een jaar geleden eigenlijk uh, serieus. Dus, ja. En hoe dat zo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben er eens mee begonnen, met, uh, ik vond het wel leuk en ik uh, heb een grotere camera gekocht, dus uh, ja. Want zit het in de familie, dat je jongste vader, al nee, je vader niet of je opa, de, opa nee, zit helemaal niet in de familie? De familie nee. En dan toch op het idee van, nou weet je wat, twee ja. jaar geleden ik ga even een camera aanschaffen. Ja precies. Leuk, ja. En welke camera heb je? Ik heb een camera van Canon. Canon. Ja. En hoeveel millimeter lenzen heb je? Ik heb uh, twee soorten lenzen. Eentje voor uh, kleinere afstanden en eentje een uh, telezoom voor uh, grotere afstanden. Kun je wat millimeters noemen? Uh, die grootste is van 100 millimeter tot 400 millimeter. 400? Ja. Oké. Okay. En dat is één lens? Ja, dat is één lens. Oh, dat is perfect. Daar ja. kan ik wel veel mee. Ja. Heb je ook een zelfontspanner? Gebruik je die wel eens? Ja, die zit er wel op, maar die uh, nee, gebruik ik eigenlijk niet. Nee. Maar, nee, nee, nee. Heb je een neus voor nieuws? Ja, nieuwsnieuws nieuws, zou je het kunnen noemen, ja. Mm -hmm. uh, ja, achter het nieuws aan inderdaad. Ja. En uh, is dat ook spontaan ontstaan of ja, is... was je altijd al een nieuwsgierig jongetje? Nou, nieuwsgierig was ik altijd wel. Dus misschien dat het daar vandaan komt, misschien. Mm -hmm. ja, ja, het zou kunnen. Hoe kom je aan je nieuws? Uh, van persberichten, van uh, ja, relaties uh, en zelf opzoeken natuurlijk het nieuws. Want met de computer, hoeveel nieuws kun je daar vanaf plukken? Uh, veel, maar niet, uh, niet genoeg altijd. En welke site zit je eigenlijk bijna dag en nacht op? En welke site ik dag en nacht op zit? Ja, om uh, grote nieuws te kijken, kijk je natuurlijk bij uh, collega's om nieuws te, te bekijken. En, uh, of je moet het hebben van persberichten. Maar van collega's weet je gewoon, die heb je ergens uh, opgeslagen in je hoofd. Of uh, thuis heb ja. je dat, de computer, die druk je op en dan zie je, oh ja, kijk ja. eens, de hoge weg heeft net een busongeluk. Dus uh, rennen met mijn camera en uh, gaat het zo? Nou, voor ongeluk heb ik zeg maar een alarm ontvangen, net als vrijwillige brandweermensen bijvoorbeeld, dus daar kom ik er zo achter. Ja, en dan zie je de straat en dan uh, ja, inderdaad. Oh, ga je erop af en dan ja. uh, sta je als eerste daar uh, ja. met je camera. Hartstikke goed. Krijg je ook een beetje voorrang bij uh, bijvoorbeeld bij afzettingen? Nou, soms wel, soms niet. Het ligt hem net aan, de, aan de wel, staat. welke politieagenten ja. er zijn. Inderdaad. ja. ja. Dat is natuurlijk vaak een probleem, hè? dat ja. euh, zijn schermen tegenwoordig zoveel af ja, dat, dat je klopt. niet dichtbij kan kruipen. Nee, klopt. Ja. Nee, vaak sta ik er al voor dat het wordt afgezet en dan uiteindelijk of toch erachter of kan er wel in blijven nee. Heb je een kaart, een perskaart, dat ze weten van, oh dit is geen toeschouwer, oeps, dat is een pers? Uh, ja, ik heb wel een perskaart, maar om een uh, officiële van de politie perskaart te hebben, dan moet je een uh, echte beroepsfotograaf uh, voor zijn. Oké. Okay. Dus dat uh, zit er niet in. Jij uh, liefde nou, zit in de horeca. Niet. Je moet uh, daarvoor moet je echt beroepsfotograaf zijn. Dus uh, okay. fulltime voor een krant werken. En dat moet je ook aan kunnen tonen. Ja. Om voor daar in aanmerking aanmelding te komen. En dan mag komen. je wel door. En de anderen mogen gewoon achter het rode lint. Uh, nou rode, je lint. mag sowieso niet achter het, uh, achter het lint komen. Nee, nee vanwege uh, de crime scene. Ja. Ja. Maar je had het net over het verdienen van een zakcentje. Het is niet je bedoeling om daar nou, echt weet beroep ik beroep van te maken. Nou weet ik niet. Zoals het er nu uitziet doe ik de hotelschool uh, op mbo niveau. En uh, misschien dat ik nog iets met fotografie ga doen op hbo-niveau. Of... Mm. Weet nog niet hoe het eruit ziet. Zou kunnen. Een kokende fotograaf. Ja. <laughs> Als de camera lekker warm is, een eitje bakken, ja. een broodje erbij. Uh, Robin, wat was je meest vreemde plek voor een foto? Uh, vreemde plek, ja. Uh, ik ben wel uh, een keer in Haarlem geweest bij uh, Geert Wilders. Die kwam daar uh, mm. voor... Uh, <laughs> Uh, Fractiebezoek, uh, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat was wel vreemd. Heel uh, snel, met beveiliging. Die moest blijven lopen. Ja. Dus... Die uh, mocht niet stil zijn, want anders nee, kon nee, hij nee. misschien per ongeluk een kogeltje krijgen. Ja, inderdaad. Ja. En hoe is dat dan? Ik bedoel, je bent 17 en uh, opeens zo'n zo zo ja, bekende man. Oh ja. En dan uh, al die romslomper omheen. En dan toch nog op de een of andere manier uh, zorgen dat je hem goed op de foto krijgt. Ja, dan moet je ja, gewoon een beetje doorheen duwen eigenlijk. Ja. En, uh, ja, ja. <laughs> Opzij, terug. Ja, moet je wel. Ja, inderdaad. Geweldig. Wat is je favoriete plek waar je foto's het liefst maakt? Favoriete plek, ja. Het is, het is eigenlijk elke keer anders. Maar uh, natuurlijk het strand is soms mooi met de zonsondergang, dat soort dingen. Sta je ook wel eens op uh, vroeg voor de zonsopgang? Uh, nee, dat niet. Eén keer ja. wel gedaan voor met, die, uh, met, uh, met die aswolk. Ja? Dat was s'avonds geloof ik, dat ik speciaal nog naartoe ging. Oké. Okay. Zet je wel eens foto's op, uh, op die weersite en zo? Nee, ja, ik, ik stuur soms wel eens wat foto's op, maar uh, niet, uh, volgens mij nog nooit meer meegedaan. Mm. Nee. En op welke plaatsen kom je om je foto's te maken? Ja, zo vreemd uh, kan overal zijn. een ongeluk ja, zijn, een uh, circuit. Is, ja, ja, ja, dan. Maar, uh, dan ren je er ja. naartoe. Want hoe doe je dat? Je, je, je ziet het op je pieper. Van nou, ongeluk circuit. Ja. Wat, ja. Heb je al een rijbewijs? Of nee, ik oh nee, ik kan een, natuurlijk niet, ik heb een scooter. Oh, ja, een scooter. En dus, dan springen ja. daarop. Alles uh, achterop. Ja, Rugzak heb je voor je camera's? Ja, ik een uh, tas, zeg maar. Die scooter gaat niet harder dan 30 kilometer, hè? <laughs> nou, die, gaat, uh, die, mag vij die mag 45. Oh. Op Kijk. <laughs> en je wordt ook gewoon doorgelaten op het circuit en zo? Het is niet zo nou, van... Nou, uh... niet altijd. Wel één keer meegemaakt dat ik er niet op kwam, maar... Uh... En wat was de reden daarvan dat je er niet op mocht? Ja, eigen terrein. Dus dat oh, soort dingen ja. krijg je dan te horen. Maar ja. meestal met een mooi praatje of iets kom je er wel ja, naar ja, ja, ja. Dus, ja. ja. Heb je uh, al bepaalde cursussen gedaan uh, op het gebied van fotografie? Of uh, is het allemaal uh, zo uit het uh, blote bolletje ontstaan? Ja, het is eigenlijk, uh, ik heb geen cursussen gedaan. Hmm. Wat ik eigenlijk wel van plan was. Maar goed, ik heb van uh, collega's dingen geleerd. En uh, zelf uh, ontdekt eigenlijk. Dus... Werk je alleen als fotograaf? Je gaat gewoon overal alleen op af? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is bewust ook zo? Ja. Het is nou, niet ja, een zo. groepje van, nou ga jij de nachtdienst maar eens een keer doen nee, vannacht en ik doe de ochtenddienst. Nee, er bestaat wel een groepje in, uh, in deze regio voor een aantal fotografen voor die voor bijvoorbeeld Haam Zagblad ook werken. Ja. En dat uh, ja, is eigenlijk gewoon wie de beste foto maakt. Natuurlijk is niet altijd iedereen nee. er. Nee. Dus. Dat is ook best concurrentie. dus. Ja, ja, met dus is